Vier uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Een Pakistaanse rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen oud-president Musharraf. Hij is verdachte in het onderzoek naar de moord op voormalig premier Benazir Bhutto. De rechtbank noemt Musharraf medeverantwoordelijk voor de dood van Bhutto... die in 2007 om het leven kwam bij een zelfmoordaanslag. Musharraf zou niet genoeg beveiliging hebben geregeld. Volgens de rechtbank werd Bhutto het slachtoffer van een samenzwering... waarbij behalve de president ook de politie betrokken was. Musharraf, die sinds zijn vertrek in 2008 in Londen woont... noemt de aanklacht belachelijk en politiek gemotiveerd. De wenunaar van de vermoorde oud-premier Bouto is de huidige president Zardari. Egypte zal alle internationale verdragen respecteren. Zo is bekendgemaakt in een televisietoespraak van een woordvoerder van de Militaire Raad... die in Egypte aan de macht is sinds het vertrek van president Mubarak. Westerse leiders hadden Egypte direct al opgeroepen om internationale verdragen te handhaven. Met name het vredesakkoord met Israël uit 1979. De legerleiding deed ook een oproep aan burgers om de politie te helpen de orde te bewaren. Nog altijd staat er een harde kern van demonstranten op het Tagrierplein in Cairo. Ze zeggen dat de revolutie nog niet is voltooid... en willen dat er snel een stabiele regering komt. De strafpleiters Spong en Hammerstein hebben hun samenwerking beëindigd. De twee hebben tien jaar samen in Amsterdam een advocatenkantoor gehad... maar aan de samenwerking is een eind gekomen door een zakelijk conflict. Spong blijft in het kantoor, Hammerstein begint elders in de hoofdstad een eigen praktijk. Sprong en Hammerstein haalden vaak de media vanwege geruchtmakende zaken... zoals die tegen drugshandelaar Johan V. alias de Hakkelaar... de Schiedamse Parkmoord en de Steekpartij op een basisschool in Hogerheide. Over hun conflict willen Sprong en Hammerstein niets kwijt. Het weer bewolkt en vrijwel overal regen. Vanavond regent het vooral nog in het oosten. In het westen wordt het droger en is het bewolkt. Morgen wisselend bewolkt en droog bij 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 het laatste half uur van de opium live vanuit Amstel Foyer in Carré in Amsterdam voordat ik straks met Connie Palmer ga praten eerst eventjes over naar het ABN Amro World Tennis Tournament toernooi tennis in Rotterdam Jan Rolfs die kijkt of die keek naar de tegen Tsonga, maar het is voorbij begrijp ik. Ja, het is afgelopen. Tsonga heeft gewonnen in twee sets. De eerste set won hij dus 6-4. Tweede set in een tiebreak nadat hij 4-1 achter stond was gebroken door Jubicic. Jubicic kwam 5-3 voor in de tweede set. Maar dat een hele slechte service game werd op love gebroken. Dus kon Tsonga weer komen op zijn eigen service. En uiteindelijk in de tiebreak op de tweede matchpoint maakte de Frans het af. Dus Jovovri Tsonga morgen in de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Ja, dankjewel. Ja, Rolfs in Rotterdam op love gebroken. Vind ik wel mooi. Conny Palme. Dus ja. ja, dat heeft verder niets met liefde te maken. Maar het is wel een bruggetje naar het volgende onderwerp. In feite. Ja, ja, ja, de heilige liefde. Want, Allee. <laughs> want uh, Saint Amour is een uh, literaire theatertour... waar wij al de afgelopen twee weken ook aandacht aan hebben besteed. Uh, nu zit u hier, omdat uh, inmiddels is de tour begonnen. Ja. En u bent een van de optredende schrijvers... die daar uh, voor het voetlicht uh, uit eigen werk voorleest. Ja. Hoe bevalt dat? Nou ja, ik heb alles omgegooid. Eigenlijk had een hele nijvere redactrice of medewerkster van Behoud de Begeerden, de organiserende organisatie, een mooi stuk uitgezocht uit geheel de uwe. Dat ging over fanatieke fans die zich uiteindelijk ontwikkelen tot stalker. Want het thema van onze Center Tour is de onbereikbare. En, uh, nou, en ik, ik, de ochtend voordat ik op moest treden, voordat we première hadden in Enschede... keek ik nog eens naar het stuk en ik dacht opeens... ik, ik krijg het mijn bek niet uit. Wa waarom niet? Het, het is een boek uit 2002 en ik heb intussen weer zoveel meegemaakt. En zat ik met mijn hoofd zo... of zit nog steeds met mijn hoofd zo in een nieuw boek. Dat ik denk dit gaat niet lukken. Maar ik ken Luc Korvits, de regisseur en organisator. Ik denk, ik ga hem helemaal gek maken vanavond. Maar ik denk, het gaat niet, ik, ik kan dit niet voorlezen. Dus ik heb mijn een, een logboek, mijn logboek waaraan ik werk, een aantal pagina's van uitgedraaid, namelijk de eerste vijf, zes pagina's. Ik denk, dit ga ik doen. En dat heb ik ook gedaan. Hm. En hoe beviel dat? Ja. Mensen kwamen heel vrolijk binnen en gingen een beetje ongelukkig naar buiten. Eigenlijk zo, ja. Het effect dat ik vaker heb op mensen. Is dat zo? Nou ja, als ik mijn hart mijn best doe wel ja. Ja, maar dat, dat, dat logboek, dat, dat, dat gaat over uh, Hans van Mierlo, uw man die, die is overleden? Ja, het, gaat, het, het is vooral een logboek van dit jaar. Het gaat over rouw. En dat is dan in dit geval rouw om, om mijn man Hans van Mierlo, ja...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 en zich dan loslaat, een beetje rammelt en, en kleppert... En, en zich dan maar weer opdraait. Dat is een beetje het gevoel wat ik nu heb. En wat onnozel staat, maar ja. het is niet anders. Ja. Op het moment dat u gevraagd werd om, om uh, aan de Tour Cent uh, mee te doen... Uh, in welke fase was dat? Oh god, dat weet ik niet nee, eens nee. meer. Nee. Vast veel te vroeg, maar... Maar dat was wel na het overlijden van Hans. Milan. Ja, zeker. Ja, ja. Het was na het overlijden van Hans. En, nou, ik ben goed bevriend met Luc Horavits. En, uh, en erg op hem gesteld. En ik wist zeker dat ik in een hele veilige omgeving terechtkwam. Want dat is belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Hm. Wa ja. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, je moet al niet in een, in een groepje schrijvers terechtkomen. Ik ben al goed in vijanden maken, dus je moet niet in een groepje schrijvers terechtkomen... waar, waar iemand jouw vijandig gezind is, omdat je dat zelf zo graag ooit gewild hebt. Dus je moet wel uh, op zijn minst in de waan verkeren... dat iedereen je aardig vindt en een beetje met je te doen heeft. En dan ook nog niet eens al te veel. Nee. En dat, ja, dit is een heel prettig gezelschap waarin we, waarmee we rondtoeren. Ja. Met onder andere Kees van Kooten die, die, die meedoet. Ja, uh, Kees van Kooten, Remco Kampert, um, Rodaan, Algulidi, Stijn Franke, Peter Bouwalda. Ja, ja. Wie vergeet, oh, van Assel. Ja. Het lijstje ligt hier op tafel. Ja, het ligt er op tafel. het thema de onbereikbare, dat, dat, dat ja. heeft natuurlijk een heel andere kleur gekregen. Ja, de ultieme onbereikbaarheid is natuurlijk uh, door de dood. Nou ja, ik ga dan maar voor de ultieme. dan... Of althans, ik vertegenwoordig hm. die klasse van onbereikbare. Ja. De meeste gedichten gaan. Kijk, Rodaan uh, Algeridi, die ongelooflijk geestig is. Ik geloof dat hij elk gedicht eindigt met. En toen heb ik het nooit meer gezien. <laughs> nou, dat is het. Een...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 Wat vinden die andere schrijvers ervan? Want die hebben zich misschien wel voorbereid op een soort van vrolijke avond. En dan kon je de sfeer een beetje bederven. Of? Ja, nee, daarom is het ook belangrijk dat het aardige mensen zijn. Dat, dat ze gewoon je vergeven dat je een avond verpest. Want dat, en ik geloof dat ze me dat elke avond opnieuw vergeven. <hijf> Ja. Nou, kijk, van Remco word je ook niet vrolijk. Ja, dat ligt er een beetje aan wat hij voorleest, denk ik. Maar... Ja, van, van Kees van Kooten word je vrolijk. Maar Remco, Liefde schijnbeweging, een prachtig boek overigens. Ja, dat is, dat... Nou, ja, kijk, van Remco word je op zich wel vrolijk... maar dat is toch een heel melancholiek stukje dat hij ja, daar voorleest. Ja. Het, is, het is bijna zover dat dat, dat, dat boek dus... Uh, althans dat uh, het boek in, in zijn ruwe versie af is... Mm -hmm, wie gaat ja. uiteindelijk ja, wie gaat bepalen dat het uitkomt? Dat bent u natuurlijk zelf. Ja, dat ben ik zelf. Maar is dat een beslissing die u helemaal nu een eentje gaat nemen? Of? Ja. ja? En, ja waar, en waar ligt dat dan aan? Of het goed is of niet goed. Maar dat zou u het is niet, nu. Kijk, ik, kijk, ik begin op 11 oorleden, november, daarom. Ik, uh, ik ga natuurlijk niet zo gehoorzamen aan de wetten van dat genre. Uh, dagboekachtig genre. Dus vanaf 11 november had ik eigenlijk gepland om de hele zomer te nemen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 Wat is uw mooiste herinnering aan Hans van Mierlo? Oh, die ga ik niet met u delen, nee. Dat mag. Nee. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Nee. Dank u wel dat u er was. Nou, fijn. En uh, wij geven nog uh, ook vandaag weer kaartjes weg voor uh, Santamour. Uh, dat is heel simpel. Stuur een mailtje naar uh, opium.avro.nl. Dan uh, die, eerste, die, uh, die eerste die mailt, die uh, krijgt twee... Kaartjes. En dan meld ik ook nog eventjes dat de voorstellingen van Sentamore vanavond in Arnhem, dus dat wordt straks reizen. Dat wordt reizen, dat ja. Wordt reizen. Dat wordt reizen ja. Dan uh, morgen Tilburg, maandag Amsterdam, uh, dinsdag Eindhoven, donderdag Deventer en daarna, daarna nog optredens in Breda en Leiden. Je bent wel op, onderweg op die manier. Nee, nou, ik ben er vanaf, ik ben maandag op het laatst uh, bij de tournee, mm -hmm. uh, want daar, ik had dan naar andere afspraken. En er wordt mijn rol overgenomen, de Frans Tomezen. Dus wij zijn eigenlijk een pakketje, twee in één. <tie> ja. Corrie Palme, bedankt. We gaan naar de virtuele vitrine. Wij vragen elke week een, ja, een kunstenaar om een voorwerp... waar hij een bijzondere band mee heeft, om daar iets meer over te vertellen. En vandaag is dat de winnaar, de meest recente winnaar van de uh, Theodor. De virtuele, de virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben uh, Maria Kraakman, ik ben actrice. En ik heb voor de virtuele vitrine heb ik dit asbakje. Het is een asbakje uh, dat mijn zusje voor mij gehandarbeid heeft. Dat had ze speciaal met handarbeid voor mij gemaakt. Het is een blokje eigenlijk, een houten blokje van 12 centimeter lang en denk 6 centimeter breed. Of andersom. En ze heeft een, uh, een holletje erin ge, uh, gebeiteld. En er zit één klein gootje in voor een sigaretje. Dus het is echt een, een persoons Ze had het geschilderd. Het was rood met zwart. Ze had, uh, aan de een kant had ze het rood geschilderd met zwarte stipjes. En de andere kant was zwart met rode stipjes. En dat is er inmiddels helemaal af, omdat ik hem heb afgewassen. En uh, er zitten ook brandvlekjes in van, het, uh, van de sigaretten. En uh, ik weet dus dat ik, toen ik begon met roken, ik was in een soort puberfase... en ik drukte mijn sigaretjes altijd uit op het tapijt. <laughs> Naast mijn bed zo. Dus mijn moeder kwam een keer op mijn kamer en die, uh, die, <laughs> die zag toen die, die sigarettenpeuken. En toen moest ik gaan vragen bij de tapijtenwinkel... hoeveel een halve vierkante meter tapijt kostte omdat ik dat dus heel asociaal had gedaan. En uiteindelijk hoefde ik het dan niet te betalen. Maar mijn straf was dus dat ik naar de winkel moest en dat vragen. Ik rook inmiddels niet meer. Ik ben tien jaar geleden alweer gestopt. Maar dit asbakje, dat gaat altijd met me mee. En daarom wil ik dit voordragen voor de virtuele vitrine. Een asbakje. De asbakje. Maria Kraakman, actrice. Uh, wilt u het zien? Kijk dan op onze site opium.avo.nl. Op Facebook staat het ook en op YouTube, en, uh, want wij zijn van alle markten thuis. Maria is uh, momenteel in het theater te zien met uh, Tilde, Fat Lady Sings... van toneelgroep Oostpol in de regie van Erik Wien. En daarin speelt ze samen met uh, Sander den Hartog. De voorstelling is vanavond in Haarlem in de toneelschuur. Dinsdag Amstelveen en de volgt een tournee nog tot met 19 maart. En voor meer informatie over die tournee, toneelgroep oostpool.nl.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 Ja, spannend. En je kunt nog steeds insturen in natuurlijk. En, eh, Cornel Maas, inmiddels aangeschoven. Jij weet ook hoeveel inzendingen er al binnen zijn. Ja, ik weet niet hoe de teller nu staat... maar het zijn er wel meer dan 100, begreep ik, gisteren. En we zijn nog maar net begonnen, dus ja. er wordt nog wat. En met die jury, geweldig zeg, hoe je met Arthur Japen erin... dat vind het mooi, hoor. En dan met z'n allen rechtstreeks vanuit de live uitzending... naar het Boekenbal natuurlijk, ja. waar ja. jij dan al bent. Dat uh, mag ik hopen. Ja. Uh, we, we, we willen het eerst even hebben over, over uh, Pauline Cornelissen. Je was naar de voorstelling geweest vorige week zaterdag, ja, weet ik nog. de première van haar tweede voorstelling. Ze dus is natuurlijk vooral bekend van die bestseller taal is zeg maar uh, echt mijn ding. Mm -hmm. En we hadden het ook even over in uh, Opium TV afgelopen dinsdag. Toen uh, deed Claudia erbij nog wel een mooie uh, uitspraak. Die zei uh, dat uh, Pauline Cornelissen haar onzekerheid overwonnen heeft zonder hem te verliezen. En Christine Hoi. Otten, ja, die er ook was, de schrijfster, die, uh, die relativeerde iets wat. Die, die vergeleken haar heel erg met Begitte Kaandorp. Het begin van de, de eerste voorstelling die Kaandorp speelde. En zei maar ik mis toch iets wat de wanhoop die Kaandorp ja, wel degelijk ja, die, in die haar, haar voorstelling had. Een beetje onbeholpen stijl uh, in het begin. Ja, nou, dat ja. is het. Een beetje je eigen onhandigheid mm -hmm. cultiveren. Ja, ja. En een beetje een surrealistische blik hebben op dingen die jij ja. voorkomen over het hoofd zien, Omdat we op een andere manier naar het alledaagse ja, leven ja, ja. kijken. En in dit geval bij Pauline Cornelis het varieert dan van die terugmakende, saaie, depressieve tune van Carglass, Revolut. Weet je wel, het is helemaal zo geanalyseerd dat dat vast een ongetwijfeld een depressief iemand uh, geweest moet zijn. Tot en met de uitdrukking: je kunt er geen chocolade van maken... waar zij als staalvirtuoos haar uh, analyse op losliet. Ja. Ik vond de kritieken, die las ik deze week. en Met name de Volkskrant, uh, collega van Annette Embrechts van het vorige uur... Patrick van Hanenberg, was wel scherp. Die schreef, uh, natuurlijk hoeft niet elke cabaretier met een geslepen mes... tussen de tanden door de wereld te jagen. Maar zo ongevaarlijk als de aarde hoeft nou ook weer niet. En toen dacht ik, ja, dat is een beetje het oude punt... dat als je, uh, uh, kennelijk hangt engagement heel erg af... van of je heel expliciet je meningen verwoordt op het podium. Mm -hmm. Maar ik vind het juist wel leuk dat mensen als Pauline Cornelissen... dat een beetje tussen de regels doordoen. Want mm. dat doet ze wel? Nou ja, ik vind dat die voorstelling van haar heel erg op alle manieren gaat over... Um, als je geloof hebt in dingen... dan worden dingen mogelijk die je eerder niet voor mogelijk had gehouden. En dat illustreert zij zelf, doordat zij uh, acrobatiek wilde bedrijven... daar lessen voor heeft genomen en nu ook een kunstje acrobatiek op het podium met ten beste geeft. nou ja, Op Paulien Cornelische wijze natuurlijk. Maar ik vind het altijd wel roerend als dat tussen de regels door gebeurt. Mm -hmm. Daar bestaat niet altijd uh, oog voor, misschien bij critici. En het valt me ook op dat uh, vrouwelijke cabaretiers in Nederland... Ala, Sanne Wallis de Vries, Plien en Bianca, Claudia Brey. Kaandorp, Claudia ja. de Brij. Ja. die zijn veel meer in staat... Dan die toch wel iets wat haantjesachtige mannen op het podium om zichzelf te relativeren. Die moeten ook harder werken, lijkt het wel, om, om uh, vervolgd te worden aangezien. Nou ja, daar gaat ook altijd de discussie over met ja. die vrouwen. Dat uh, hebben Claudia de Breij en de Cornelis ook wel eens beweerd. Ja, omdat we vrouwen zijn, worden we weer bij elkaar geveegd. En mm. moeten we weer uitleggen hoe het is als vrouw om op een podium te staan. Mm. Maar een goed, en redelijk geslaagde voorstelling, Nou ja, uit. ik legde die, die eigen, want zo draaf ik dan altijd door bij zo'n voorstelling. Dan heb ik een thema verzonnen en dat leg ik dan meteen het liefst voor aan de maken. Ze was er zelf erg mee eens. Ze was er zelf nog niet helemaal opgekomen, maar ze zei wel dat het klopte. En ik vond het, ja, het is een die ook nog kan groeien. Ik vond het minder vrijblijvend dan wat de kritieken deden geloven. Het is vooral heel amusant, dat vooral. Dus Cabaret is zeg maar wel haar ding, in ieder geval. Wat zeg je? Cabaret is wel, zeg maar, haar ja. ding. Cabaret is dat zeker haar ding. En uh, vooral de talen ook. Ja, dat ja. zal zo blijven. Ja. Dan heb je uh, Christine Otter, die gaat voor de boekenweek... een essay schrijven. Ja. Ja, die Ze was, gaat voor, bij de, vers voor de pers aanstaande afgelopen maandag. jij was bij de persconferentie daarvoor van de CPME. Ja, van de collectieve propaganda van het Nederlandse boek. Met een nieuwe directeur, Epper van Nispen... die een heel andere uitstraling heeft dan... Die komt van de trots. Dan dan ja. Nou, alles is trots tegenwoordig, dat weet je. <laughs> ja. Het is een volle dam, jongen. Het is een groot plezier in Gaan Nederland. Gaan we niet weer over het hoofd? van Nee, de, okay. jij begint erover nu. Maar in elk uh, het was een hele losse persbijeenkomst, dat viel me wel op. Zelfs Ruud Lubbers was los, die uh, had een woordje voor Kader Abdolla... de schrijver van het Boekenweekgeschenk... Uh, die refereerde nog aan zijn schoondochter die kennelijk een kinderboekenwereld, uh, kinderboekenwinkel heeft. Dus ik was sowieso blij met die primeur. Maar er werd <laughs> inderdaad ook het boekenweek gepresenteerd van uh, dit jaar. Dat dus tijdens het Boekenweek verkrijgbaar is. Van inderdaad Christine Otten, de schrijfster, die ook vaak in opium-tv Tv. zit dan. Mm -hmm. En Erik Kessels van het reclamebureau Kessels, -Kramer. Kessels -Kramer, ja. En het is by far het mooiste uitgave van de Boekenweek van de CPMW ever. Ha. Het verhaal erachter is dit. Ik zal het proberen een beetje goed te beschrijven. Ja, beschrijven het om... een beetje. Nou, Erik Kessels vertelde dat hij op een markt... een hele trits verloren foto's had gevonden van een echtpaar. Een wat dikke gemoeken en haar man. En wat gezinsportretten en vaasjes bloemen. Een beetje platteland, een beetje Vlaanderen. Kennelijk kijkt er niemand meer naar die foto's om. Die heeft nee. hij verzameld. Die staan allemaal Polaroid-achtig in het boek afgedrukt. En soms ook heel klein als echte polaroids tussen de bladzijden in. En Christine Ott heeft vervolgens een verhaal geschreven. Het levensgeschiedenis van die mensen. Fictie. Maar wel met een soort instelling van. Nou ja, misschien vertel ik het echte verhaal zoals het zich echt heeft afgespeeld. Maar in elk geval heeft zich laten leiden door die uh, foto's. En dat is het verhaal geworden. Onder andere staat er een foto in. Ik weet niet of ik hem snel kan vinden. Nou ja, in ieder geval van een vrouw met een man. Dus met heel veel poppen. En haar verhaal is nu dat die vrouw ongetwijfeld ooit een kind heeft gekregen. Dat afgestaan heeft. Daarna is het echtpaar kinderloos gebleven. En het pure overcompensatie. Zijn ze poppen in de weer. En het, verhaal, het mooie, intieme, serene verhaal in dit boek gaat over een dochter. De dochter die afgestaan is. En na heel veel jaren alsnog contact probeert te zoeken... met die biologische dochter. Mm -hmm. Maar het aardige eraan is, vind ik dan... dat het een bijna een drie-dimensionale ervaring is. Omdat je dus die foto's hebt, de tekst hebt, maar ook en dat is uniek in de boekenwereld, en zeker niet trots... Uh, ze, ze hebben een parfum uh, ontworpen. Ze zijn met een echte parfumdeskundige gaan praten... en die hebben ze uh, uh, alles verteld over deze foto's en de geschiedenis. En toen hebben ze... Nou, ik heb hier een soort... Ja, wat is het eigenlijk? Het zit in het boek. Een uitstrijkje, maar dat noem je geloof ik niet. <lacht> <lacht> uh, en je nee, moet nee, even je. Af, ruik er even aan. Ik ga beschrijven hoe ik, het ruikt. Ik, ik hou het ook even voor de microfoon. Kunnen, kunnen de luisteraars thuis het ook <lacht> ruiken? Ja, wat ruikt het nou? Een beetje anijzig? Ja, en? Ik weet het niet, moet ik iets. Uh... Nou, het was. Um, kijk. van mijn moeder. Nou, kijk, hier, daar heb je het al. Dat klopt. Dat is het ook. <lacht> Dit is niet afgesproken. Dat het is, nee, het is, echt, het is een beetje nostalgie ook. En het, het centrale woord, de geurdeskundige was er ook bij deze presentatie van de CPMB was poppenkoppen. Het ruikt ook een beetje als oude poppen. Ja. Mocht je daar vroeger mee gespeeld hebben. Um, Christine Otte vindt zelf dat het heel sensueel ruikt. Ze had de geur ook uh, duchtig op. Gaat ze ook doen als ze naar het boekenbal gaat. Maar het allerleukste vind ik dat de CPMB hen de kans heeft gegeven... om dit zomaar te maken. Ja. Het is echt een mooie klok. Good, good luck heet het. En dat ja. krijg je dan als je zoveel euro aan boeken besteedt. Ja, en een parfum is voor 25 euro verkrijgen we ook. Oh, ook ja, nog apart. Is echt, we de zijn markt echt commercieel. Ja. Zeg nog even heel kort, wat heb je aanstaande dinsdag in Opium Televisie? Dan praten we over de fakes. En ik ben benieuwd of onze panelleden dan iets enthousiast zijn... dan dan het Embrichs in deze van, uh, uitzending. Van niks Opera. Althans. En we hebben het over ja. Schnabel, waar jullie ook al eerder aandacht besteden... hier aan tafel. Ja. En uh, dat doen we onder andere allemaal met Monique Van de Ven. der Oh. Die in haar vrije tijd een verwoed fotografe is. Maar bovendien uh, met nieuws komt dinsdag. Dus op je hem gaat een scoop halen. Het is niet waar. Ja joh. <laughs> op naar pagina 101. Wow. <laughs> Zo, de dinsdag is dat. Uh, om tien voor negen op Nederland 2. Ja. Goed. Nou, dankjewel. Heb je nog een culturele tip verder? Het... Uh, ja, ik zag de film alle tijd al. Maar die komt pas uh, half april. Um, uh, ja, dat, is te, dat duurt nog te lang. Ja. Paulien Cornelissen dan maar voorlopig. Goed. En een nieuw roman van Michael Cunningham. Nightfall. Ja. Heel mooi. Ja, dat zijn toch weer drie. Ja. Dankjewel, Cornel ja, Maas. Uh, dan uh, ga ik uh, bij, straks aan die piano gaan uh, spelen. Dan kan ik alvast wel beginnen met mijn afkondiging... Uh, dat dit opium was uh, uh, voor zaterdag 12 februari. Uh, de gasten bedankt die hier uh, zo de afgelopen twee uur geweest zijn. Um, Connie Palmer natuurlijk. Uh, ik wens haar alsnog veel succes met de theatertour. Heb ik net niet gedaan, geloof ik. Uh, voor meer Opium verwijs ik u graag naar onze website opiumradio.nl. Uh, en kijk dinsdag dus vooral ook even naar Opium Televisie voor die scoop. En voor de <laughs> leuke gasten natuurlijk. Wij zijn er volgende week weer vanaf de zolderverdieping van Carré. U bent hartelijk welkom om de aflevering live bij te wonen. Dan onder andere te gast Luc Tuijmans, Belgische kunstenaar. En Jan Sibelink. Uh, straks om uh, vijf uur niet te vergeten op Nederland 2. De collega's van Kunststuur. met alweer het derde deel van die vrije serie over architectuur. Architecturen heet dat. Straks hier op Radio 1 uh, Jurgen van den Berg met het Sportvorm. Daarvoor natuurlijk het, het uh, laatste nieuws. Ik wens u een fijn weekend. Graag tot volgende week. Pakistaanse rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen oud-president Musharraf. De rechtbank noemt Musharraf medeverantwoordelijk... voor de dood van voormalig premier Benazir Bhutto... die in 2007 om het leven kwam bij een zelfmoordaanslag. Musharraf zou niet genoeg beveiliging hebben geregeld. Egypte zal alle internationale verdragen respecteren. Zo is bekendgemaakt in een tv-toespraak van de legerleiding... die in Egypte aan de macht is na het vertrek gisteren van president Mubarak. Westerse leiders hadden Egypte direct al opgeroepen... Om internationale verdragen te handhaven, met name het Vredesakkoord met Israël uit 1979. De legerleiding deed ook een oproep aan burgers om samen te werken met de politie. Een rechter in Zwolle, naar wie het OM een onderzoek heeft ingesteld, heeft zelf zijn werkzaamheden neergelegd. De rechter zou samen met een officier van justitie, ongeoorloofd, het strafblad van iemand hebben bekeken en hebben gedeeld. De officier van justitie is op non-actief gesteld. En de strafpleiters Sprong en Hammerstein hebben hun samenwerking beëindigd. De twee hadden tien jaar samen in Amsterdam een advocatenkantoor. Maar door een zakelijk conflict is daar een eind aan gekomen. Sprong en Hammerstein haalden vaak de media vanwege geruchtmakende zaken. Zoals die tegen drugshandelaar Johan V. alias De Hakkelaar en de Schiedamse parkmoord. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, Marco Verhoef. Nog steeds grote verschillen in Nederland in het Noordoosten. Temperaturen rond het vriespunt. Er valt nog steeds wat natte sneeuw. In het zuiden ligt het kwik tussen 10 en 13 graden. Nou, dit soort grote verschillen maak je niet vaak mee in Nederland. En die worden de komende 24 uur ook steeds minder groot. Vannacht wordt het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog. De laatste neerslag verlaat dan ook het noorden en oosten van het land. Misschien dat het eventjes opklaart in het zuiden. Dan zou het wat nevelig kunnen worden. Met misschien een enkele mistbank ook. Minimumtemperaturen vannacht tussen 2 en 4 graden. Ook morgen op de meeste plaatsen droog weer met wat nevelige condities in de ochtend, daarna wolkenvelden, ook wel een klein beetje zon tussendoor en de temperatuurverschillen zijn als gezegd een stuk minder groot. In het noorden 6 of 7 graden, in het zuiden 9 of 10. Er waait een zuid- tot zuidoostelijke wind. Die is matig kracht 3 tot 4 en bij zee vrij krachtig windkracht 5. Laat op de dag krijgen we in het westen dan misschien alweer wat regen. En ook maandag trekt er regen over, met name in de ochtend. In de middag is het droger. Of de zon ook veel ruimte krijgt, dat is nog steeds de vraag. Dinsdag wel wat zon, krans op een enkel buitje. En het betekent gewoon wisselvallig weer. En dat wisselvallige weer houden we de dagen daarna ook. Soms een beetje zon, soms wat neerslag. En in de nacht komt de temperatuur weer wat dichter bij nul. West, West, West, West Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, het is langs de lijn aflevering 9501... inclusief sportforum, zoals u dat gewend bent op de zaterdagmiddag. En de gasten aan tafel sluiten naadloos aan bij het sportnieuws van deze week. Jaap de Grote is hier, de chef sport van de Telegraaf... en natuurlijk de rechterhand van Johan Kruijf bij Dienst Columns. Die weet ons alles te vertellen dus over het nieuws van deze week van Kruijf. Theo de Roy is er, oud ploegbaas van de ploeg, en die heeft ongetwijfeld een mening over het nieuwe dopingschandaal... rondom de Italiaan Riccardo Rico. En de vaste gast, Ton Boot, heeft ook... Ook zijn messen geslepen. U kunt vragen stellen via sportforum.nos.nl. Maar we beginnen nu eerst met uh, de sport van dit moment. We gaan naar tennis. Zojuist was de eerste halve finale van het ABN Amro Tennis toernooi in Rotterdam. Jo Wilfried Tsonga tegen Ivan Ljubicic. Jan Rolfs in Ahoy. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wie uh, werd de finalist? Ja, Tsonga. Won de eerste set met uh, 6-4 kwam 4-1 achter, werd gebroken door Jubecic op 2-1. Jubecic hield zijn opslag 4-1, dus tweede set voor de Kroaat. Maar dat wist hij niet vast te houden. Tsonga kwam langzij op 5-5. Jubecic stond nog 5-3 voor, maar wist zijn opslag niet te behouden. Speelde een hele slechte service game op, op 5-3. Die leefde hij dus in. Toen kon Tsonga serveren 5-5. Enfin, dan de tiebreak. En in die tiebreak trok Tsonga uiteindelijk aan het langste eind. Pakte pakt het op zijn tweede matchpoint. Dus... Tsonga in de finale morgen. Ja, dan nou had Tsonga gisteren vrij. Hè, omdat Berdy griep had. Ja. En, en dus van tevoren al afzeggen. Jubecic speelde juist een zware driesetter tegen Bagdadis. Ja. Was dat te zien in de wedstrijd van vandaag? Nee, dat vind ik niet. De, de, de rallies waren extreem kort ook. Hè. Dat kon je een beetje verwachten. Jubecic leun natuurlijk al in zijn hele carrière. Op zijn opslag Tsonga ook. En Songa wil ook de punten kort houden. Die, uh, die liep ook goed om zijn backhand heen, zoals hij dat kan, en dan veel winnen slaan met zijn voorhand. Dus het was zeker geen afmattende partij. Daar heb ik ook geen, echt, helemaal, eigenlijk niks van gezien. Ik denk niet dat dat van invloed is geweest op de wedstrijd uiteindelijk. Songa uh, was wel ontzettend blij. Dat was gewoon leuk om te zien. Hij heeft toch veel blessure leed gehad. Hè. Het afgelopen jaar is een beetje weggezakt uit die, uit die top 20. is nu de nummer 25 van de wereld. Ze is gewoon ontzettend blij met deze finale plek... Uh, bij het ABN Amro World Tennis Tournament. En ja, Yubicica, dat biertje, dat, dat krijgen we nog te goed... als hij ja. ooit de toernooi dus gaat winnen. Ja, dan moet hij nog even voor zich houden. Dus, uh, ja. En Tsonga, flamboyante speler. Ik kan me voorstellen dat jij als Krajček er was in de zaal... hem ergens in een hoekje lachend hebt gezeten. Want hij is een prachtige finalist natuurlijk voor de toernooi ja, ja, natuurlijk is dat een mooie, mooie finalist. Het is een, een beetje een excentrie Speler. Uh, wat, wat minder dan Monfils. Monfils heeft dat helemaal uit Frankrijk. Hè? Maar, maar Tsonga ja, is, toch een, is toch een publiekstrekker. Ook, ook voor, voor de jeugd. Niet dat er zoveel jongeren in de zaal zullen zitten morgen. In Ahoy. Maar goed. Uh, en hij, hij verdient het ook wel. Uh, na, na zijn comeback. Na, na al die blessures. Ik vind hem nog niet helemaal 100% topfit als, als ik hem zo zie spelen. Maar het is uh, dus goed genoeg op dit moment voor een, voor een finale in, in Ahoy morgen. Aantrekkelijk, ja. En tegen wie hij wie dan gaat spelen, dat is nog even de vraag. Vanavond half acht, de tweede halve finale tussen Söderling en Troitsky Terwijl je trouwens op de achtergrond wat geluid hoort, want er wordt een demonstratiepartij gespeeld. Henry, tussen Jacco Elt en Jan Simmerink. Ja. En... Uh, Paul Haarhuis en John van Lottem. Nou, de zaal zit uh, redelijk vol, omdat dus uh, Berdy moest afzeggen ook voor de dubbel. Dus was er geen dubbelprogramma na die enkel partij van Tsonga en Jubicic. Maar goed, uh, vanavond dus söderling -Troitsky. Ja, En de winnaar daarvan speelt dus tegen Tsonga. Tsonga staat 3-1 achter onderling tegen Troitsky en 3-0 achter tegen Söderling. Hmm. Dus uh, ja, dat wordt een revanchepartij voor de Fransman. Vanavond in Langs de Lijnen staat te horen... Söderling tegen Troitsky. Jan Roos, dankjewel. Van tennis naar voetbal. De fenomenale omhaal van Marco van Basten tegen FC Den Bosch uit 1986... die heeft een even fenomenale opvolger gekregen. Wayne Rooney maakte vanmiddag de winnende... in de met 2-1 gewonnen wedstrijd van Manchester United... tegen stadsgenoot Manchester City. Correspondent Arjen van der Horst... Ja... Um, yeah het is radio en dat is dan wel balen bij dit soort dingen. Hoe zag die eruit? Ja. Hoe erg leek hij ja, op Van Basten? Het zijn, het, zijn van, het zijn van die doelpunten waar je maar geen genoeg van kan krijgen van, uh, en die je eigenlijk eindeloos uh, in de herhaling kan en wil blijven zien. Ja, het doet echt e, inderdaad meteen denken aan die beroemde omhaal van Van Basten. Ik heb ook snel even teruggekeken hoe die er ook alweer uitzag in 1986. Toen was het Jan Wouters die de paas van rechts gaf, even net buiten het strafschofgebied. En, uh, ja, toen uh, Van Basten met die omhaal eh, belandde de bal in de rechterbovenhoek. Vandaag was bijna een exacte kopie, alleen nu was het Nani die van rechts kwam, ook even buiten het strafschopgebied, hoge bal die aankomt vliegen, achter Rooney, en ja, je ziet hem denken, er is maar één manier waarop ik hem kan nemen, en dat is met een omhaal, en hij springt hoog tussen twee verdedigers in, volop de wreef, en de zelt hij in de rechterbovenhoek Pal in de kruising. Prachtig doelpunt. Ja, en dan schieten superlatieve ons al tekort. Nou, in Engeland kunnen ze er ook wat van. Hoe is daar gereageerd op deze goal? Ja, dit doelpunt is al hier meteen gebombardeerd tot een klassieker. Uh, het zal ook ongetwijfeld hoge ogen gooien in de, het, de, ja, het mooiste doelpunt van het seizoen. Eh, daar is geen twijfel over mogelijk. Dus ja, ze zijn hier zo laaiend enthousiast over. En dat zal vanavond ook wel in de, de, de Britse variant van Studiosport... het doelpunt zijn waarover eh, gesproken wordt. Eh, Rooney zelf zei na afloop... Ja, dit, dit is mijn beste doelpunt dat ik ooit gemaakt heb, zonder enige twijfel. Ja, hij zegt dat hij het wel eens geprobeerd heeft tijdens de tra training... Eh, uh, en en ja, dan zegt hij van, uh, ik zie die bal aankomen. Als je dan wel eens zo doet in de training... gaat hij 99 van 100 keer ver boven of naast het doelpunt. Nou, nu dus niet. Zijn eerste omhaal in zijn profcarrière. En hij vertelde dat hij het alleen, eerder, hem alleen een keer eerder is gelukt op school... tijdens een wedstrijdje schoolvoetbal. Dus uh, ja, hij was echt helemaal in de wolken natuurlijk. Ja, nog even de sportieve gevolgen, want het was de winnende vanmiddag. Wat betekent dat voor de competitie? Belangrijk doelpunt hoor van Rooney, want eh, dit is een stadsbar derby tussen United en City die altijd wel beladen is, maar de afgelopen jaren extra lading heeft gekregen. Nu City met al zijn dure spelers echt serieus meedoet om de titel. Staat op de derde plek. Maar ja, door de overwinning van uh, broertje United... is nu echt een gat geslagen van acht punten met City. United staat dus vier aan kop En ze hebben ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan Manchester City. En voor Manchester komt dit op een heel goed moment, hoor. Want de twijfel sloeg toch wel toe vorige week... toen ze verloren van hekkensluiter Wolverhampton met 2-1... Dus vandaag was de ultieme sportieve revanche. Anja van der Horst vanuit Engeland, dankjewel. Meer opvallend sportnieuws nog van vanmiddag. schaatsster Claudia Pechstein is namelijk terug. Haar dopingschorsing van twee jaar zit erop. En ze heeft alweer met succes gereden. Pechstein mag volgende week starten bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... omdat ze vanmiddag in Erfurt voldeed aan de limiet op de drie kilometer. Verslaggever Jeroen Stekenburg was daarbij in Erfurt. Uh, Jeroen, was het uh, overtuigend wat de inmiddels 38-jarige Pechstein liet zien? Ja, het was eigenlijk een makkie voor haar om de tijd van 4.15 te halen. Ze reed uiteindelijk 4.10.05. En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, omdat ja, de druk die op haar schouders uh, rustte... al en vandaag ook uh, ja, in alle evigheid aanwezig was. Want er waren twaalf cameraploegen die, uh, die elke beweging van Claudia Pechstein in dit ijsstadion volgden. En ja, dat, ze, dat, dat ze daar toch uh, relatief makkelijk mee omging. en, en naar het geen redelijk gemakkelijke viertien rij, was het toch wel erg knap. Nu begint over dit moment, As we speak, aan de 1500 meter, waar ze ook een, uh, uh, ja, nou een tijd op moesten gaan proberen te rijden die haar naar Sot City uh, brengt. Uh, maar ja, goed, die 3 kilometer was het belangrijkste, en dat is in de tas. Ja, je zegt al, er zijn heel veel mensen daar, heel veel cameraploegen. Hoe kijkt men daar naar Pechstein? Wordt zij ook daar gezien toch als een dopingzondaar of valt dat heel erg mee? Nou, het is een beetje wisselend. Dat gaf ze zelf ook aan op de persconferentie na afloop dat ze aan de ene kant trots is dat uh, dat haar comeback ja door zoveel mensen gevolgd wordt en. Ja, dan zegt ze tussen neus en lippen door, bijna, bijna een beetje een geintje zegt ze. Dat, dat ze ook wel weet dat er mensen zijn die wat minder positief over haar schrijven. Maar ja, op het oog gaat ze daar uh, makkelijk mee om. Maar om je vraag te beantwoorden, ja, er zijn natuurlijk wel een hoop mensen die hun wenkbrauw doen fondsen uh, door deze terugkeer. Ja, en dat merk je dus ook vandaag daar om je heen. Of, of, of feliciteert men haar ook gewoon en is het allemaal uh, uh, uh, vrolijkheid ten top daar nu? Nou kijk, de mensen die zich om, om zich heen verzameld heeft, is de coach, de, de oude coach die ook in Frank is terug bij haar, die haar ook... Uh, al ...bij al haar olympische succes heeft begeleid. En haar vriend is niet te missen. Die staat ongeveer in elk shot wat hij probeert te maken van Pechstein. Ja, die feliciteren haar natuurlijk. En, en, en wat opvallend is, is dat er ook ontzettend veel politiek eigenlijk aanwezig was. Dus uh, ze, ze wordt, ze wordt uh, toegejuicht. En, en ik denk ook dat er wel veel pers is die, die, die toch ook wel zijn bedenkingen heeft. Um, ja, de 500 meter die nu aan de gang is. Je pikt het mooi, uh, mooi mee. Ze gaat ja. de laatste ronde in. En uh, dat gaat ze ook halen hoor. Want uh, met nog één ronde te rijden... Uh, heeft ze 1.28.93, uh, nou tel daar uh, 33 seconden weer op en dan kom je net iets boven de twee minuten uit. Ze moet 2.0.3.50 rijden, dus ook dat leidt in de tas. Dus het ziet eruit dat wij Claudia Pech staan, volgende week op uh, twee aften terug gaan zien in het Wereldbeker circuit. Ja, dan stel ik je nog één vraag, zodat we zo meteen ook de finish nog even meepikken. Ah, ja. Want wat is uiteindelijk dan de weg naar dat WK afstanden voor haar? Nou, omdat zij eigenlijk het hele seizoen gemist heeft, kan zij niet meer via het Wereldbeker klassement... ...het wekenafstanden bereiken. Dus is het haar doel om volgende week via de time-reaking het wekenafstand te, te gaan halen. Um, ja, En haar coach zei dat ze een tijd van onder de 7 minuten moet rijden. Het gaat volgende week om een 5 kilometer. Ja, dat lijkt mij wat overdreven, maar ze zal hard moeten rijden volgende week. Ze heeft op de 1500 meter inmiddels 2.01.22 neergezet. Dus ook die missie is volbracht. Ja, maar ze moet dus snel zijn volgende week. Maar dan heeft ze dus eigenlijk gewoon ook heel erg mazzel dat het in Salt Lake City is, hè? Klopt, dat klopt, dat klopt, ja. want uh, ja, los van de mensen die via het klassement naar Insel gaan... is er een plek vrijgemaakt voor een aantal pijks, als het zo, zoals het zo mooi heet. En ja, dat het een soort leek is, dat werkt zeker in haar voordeel. Ja, volgende week kunnen we haar zien op televisie en horen op de radio. Claudia Pechstein. Jeroen, dankjewel. Graag gedaan. Wij gaan om 13 minuten over half vijf naar het sportforum van vandaag. De heren zaten al uh, uh, hier aan tafel en mee te luisteren ook naar de, de prachtige verhalen over die goal van Manchester, City, Manchester United van Wayne Rooney. Waren jullie alle drie onderweg of heeft iemand van jullie hem gezien, die goal? Ja, ja te groot. Ja, het was bijna. Uh, ik, ik had een sportmoment uh, van de week. Ik denk die vervang ik door uh, Rooney. Ja, dus maar... laten we met dat rondje maar meteen beginnen. Want zo beginnen wij, ja op de Grote, chefsport van de Telegraaf. met het moment van de week. Dat is dus dat moment. Ja, maar goed, het is nu voor mijn voeten weggemaaid. Het, uh, het was inderdaad een fabuleus doelpunt. Een uh, heel belangrijk moment, tien minuten voor tijd. En uh, precies wat uh, de correspondent meldde: het was een kopie van het doelpunt uh, van Van Basten tegen Efse de Bos. Ja, er zaten wel natuurlijk een paar kleine details anders. Ik geloof dat Van Basten nog vierde paal. hè? Ja, een klein stukje vierde paal en een ander aan Ja. Ja, ja. ja, het was in een iets andere tijd. Het was in ja. 1986, he, die ja. andere goal. Ja. Um, we gaan zo meteen uh, daar misschien nog wel over verder praten. Natuurlijk ook over uh, Johan Cruijff, onder andere, die jij heel goed kent. Theo de Rooij is ook aangeschoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, voormalig ploegleider, voormalig algemeen directeur van de Rauwen van Kloeg. Voormalig fietser natuurlijk ook. Um, ik denk dat ik ook jouw moment wel kan raden van deze week. Dat denk ik niet. Oh, vertel. Nee. Het heeft niet Wat, met fietsen te maken. nee hoor. Wat ik wel heel erg mooi vond, was de ontvangst van Ruud Gullit in uh, Grozny. En uh, de manier waarop hij door de fans werd ontvangen... en vervolgens de manier waarop hij door uh, president Kadirov werd ontvangen... had een fout zwart blouse aan met allerlei <laughs> nep leren applicaties erop. Heel in stijl zou je dan denken? Ja, heel in stijl. Ja, en, uh, ja ik, vind wel, ik vind het wel een bijzondere move dat hij daar uh, bij Tere niet gaat trainen. En is mooi, want je noemt het mooi, is mooi dan het goede woord? Of zit daar nou ook nou wel ja, een beetje Nou dingen... ja, bijzonder. Laten we zeggen, ik vind uh, iedereen... Die uh, de gebaande paarden verlaten en, uh, en, uh, en zo move doet, daar heb ik wel respect voor. En uh, ja, ik neem aan dat hij het voor het geld niet meer hoeft te doen. Nee. Dus ik vind, ik vind het nogal een stap. Maar waarvoor, waarvoor zou hij het wel doen dan? Ja, nou ja, het, ik zeg, er zijn mensen die, uh, die verlaten de gebaande paden van ja. het leven. En die gaan, uh, die gaan uitdagingen aan. En, uh, ja. Ja, ik vind het wel een bijzonder move eigenlijk. Ja. Tom Boot, onze vaste gast bij het Sportforum. Jouw ja. moment van deze week? Ik ga zes dagen terug naar de wedstrijd Utrecht uh, tegen Twente. En De Kogel, een debutant dacht ik, ja. maakte 1-0. Uh, na een weergaloze voorbereidende actie van Assari. Echt heel mooi. Hij hoeft hem alleen maar in te schieten. Hij bedankte Asari niet, maakte een rondje in zijn eentje. Ja, dus eh, ook de andere spelers ontliep hij. En sloeg met zijn handen op zijn borst. Ik, ik, ik. Al, ik heb me daar maateloos aan geërgerd. En als trainer zou ik daar zeker iets van zeggen. Ja, en wat zou je dan zeggen? Nou, dat hij een teamsport doet. Hè? En ik zou hem geen straf geven of iets dergelijks. Het is een fantastisch moment om mensen te corrigeren. He, je bent een teamsport... Hij heeft de voorbereidende actie gedaan. Waarom loop je niet naar hem toe? Waarom ontwijk je je teamleden? En je mag wel eens een beetje bescheiden zijn, want het was een debutant ook nog. Ja, hè? Ja. En als je de actie nou helemaal zelf maakt, is het misschien een ander verhaal. Ja, en ook nee, maar dan, ook dan zou ik er wat van zeggen. Want ik denk dat bescheidenheid iets anders is dan uh, ja, je wegstoppen of iets dergelijks. Bescheidenheid duidt ook op een beetje zelfkennis en zelfkritiek. Ja. Is, dat, is dat iets wat bij voetballers uh, misschien nog wel een beetje bijgebracht moet worden? Ja, nou. Kijk. Misschien het moment waarin je je dan ja, verliest. Ja, nou, ik ben het helemaal mee eens met. met kijk, zo'n jongen die, die. die heeft een bepaalde mentaliteit. die moet je juist in deze fase corrigeren. Dus ik ben het helemaal mee eens met Ton. dat, uh, dat de coach van FC Utrecht, Ton de moet is nu ideale mogelijkheid. om hem in deze fase. van zijn carrière even aan zijn jasje te trekken. om te zeggen, hé. Hey, en dan is het over twee, drie jaar uh, voldoet hij hopelijk aan de, aan de ongeschreven wet in, uh, in het voetbal. Ja, we gaan een stapje hoger op in dat voetbal. We gaan naar ons eerste grote thema, het Nederlands elftal. Dat uh, is 2011 namelijk goed begonnen. Oostenrijk werd in Eindhoven verslagen in de oefenwedstrijd met 3-1. We horen daarover eerst even de bondscoach, Bert van Marwijk. Nou, ik denk dat, je, dat ik denk, wel tevreden kan zijn. Een oefenwedstrijd waar, uh, wat ik begreep, dat heel veel mensen niet zoveel van verwachten.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 Kijken de spelers en hoe gedragen ze zich in de aanloop naar deze wedstrijd en tijdens die wedstrijd? Nou goed, dat, dat hebben ze wel. Ze hebben een uitstekend antwoord gegeven. Ja, was dat antwoord uitstekend, Jaap? Nou, wat ik wel... Uh, de mentale al... test waar het over gaat ja, dan? Ja, nou, wat, wat, wat ik heel mooi vind op dit moment uh, rond het Nederlands elftal... is dat je zeg maar in de aanloop en tijdens het WK in Zuid-Afrika... was het elftal aan het bewijzen dat ze goed waren of dat ze goed zijn. En nu merk je dat ze weten dat ze goed zijn. En dat straalt dus ook uit. Je ziet ook de manier waarop ze zo'n wedstrijd spelen. Het is onder controle. En ze pakken gewoon een goede uitslag. Ja, nou is het wel zo dat het Nederlands elftal wel vaker heeft laten zien dat ze weten dat ze goed zijn. Maar bij een oefenwedstrijd uitte zich dat dan heel vaak in een soort desinteresse. En, en is dat dan het grote winstpunt van nu? Dat dit ook een leuke wedstrijd was? Nou nee, maar het is een kwestie van uitstraling. Je ziet gewoon het team is gewoon. Uh, die bewust, uh, het bewustzijn van het feit dat je, dat je goed bent. Dat straalt het nu echt. Je kan het acteren. En je, en je, en je kan het gewoon uitstralen. Ze stralen het nu uit. Ja, Ton, ben je het hem eens? Nou, ik ben het met hem eens. En ik vond Van Marwijks antwoord heel erg goed. Hè. Kijk, dat spel weten we ook wel. En dat is niet zo belangrijk. Maar hij ziet ze niet zo vaak. Hoe zijn ze uit het WK gekomen? Lijkt me erg belangrijk. Want. Uh... Niet te veel sterrenneigingen of iets dergelijks. Is hun gedrag veranderd. Hè? En dat moet hij bekijken in die periode. En dat is heel erg belangrijk, lijkt mij, voor de teambuilding. Er is uh, misschien één... Dat zou ik toch op letten als coach. Uh, er waren vier mensen en hele goede spelers, basisspelers... die niet aanwezig waren. Arjen Robber van de Vaart, uh, Nigel de Jong en van, en, Persie. En van ja. Persie. Is dat... Uh, laten we zeggen, ja, door toeval of door blessures... of iets werkelijk waar, of gaat het een tendens worden? Hè? Dus, ik wil er niks van ja, zeggen, maar, maar dat zou mij Was dat niet altijd al bij oefenwedstrijden? Nou, het zou mij, dit is mij opgevallen als coach... en dat zou ik even in de gaten houden. Ja, maar dan kan je de vervolgvraag ook stellen... hebben we ze gemist? Nou, ik sluit niet uit, want dat is natuurlijk wel interessant, of het in overleg met de coaches gebeurt. Er zijn waarschijnlijk bij die vier namen die Ton net noemde, een paar uh, twijfelgevallen zijn geweest. En ik sluit niet uit als ik zo het antwoord van Bert van Marwijk net hoor. Dat, uh, dat hij bij een 50-50 situatie heeft gedacht. Blijf jij maar uh, bij je club. En dan heeft hij voor de toekomst ook weer wat wisselgeld uh, richting zijn Spelen. Ja, Theo, heb je gekeken? Nee, ik heb west het niet gezien, maar ik heb wel uh, de reviews gelezen, de commentaren en. Uh... Ja, ik kan me wel een beetje aansluiten bij wat jullie ja. zeggen. Maar wat mij ook opvalt is dat, uh, dat, dat het team ook uh, graag met elkaar speelt. En dat ze gemotiveerd zijn. En ik denk dat dit soort wedstrijden gewoon de moeilijkste wedstrijden zijn om te winnen. Om die scherpte te houden. En daar hoort natuurlijk ook wel voor een deel bij. Dat je graag met elkaar speelt. En dat je, en dat je het leuk vindt om in dat elftal te spelen. En nou, dat betekent dat die karakters goed bij elkaar passen. Ja. Ja, het was wel een thuiswedstrijd. En Oostenrijk, ja. Maar die staat wel op de tweede plaats. In de pool met Duitsland. En voor Turkije en België. He, dus ja. voetballen maar, kunnen ze ook wel in Oostenrijk. Nou, maar wat, wat, wat wel uh, boeiend is om te zien, is dat na het WK. dat je eigenlijk ziet dat Spanje een, een, een terugslag ja. heeft gehad. En dat je Nederland ook door het wegvallen van uh, Nigel de Jong. in staat is geweest om een, nieuwe, een, andere, een tweede variant in, in de speelwijze uh, uit te proberen. Dat is, dat is, dat is goed gegaan. Dus het uh, team heeft meer mogelijkheden. En ik heb het gevoel dat. De, de, de, de kloof die er tussen in kwaliteit tussen Spanje en Nederland was, dat die uh, kleiner geworden. is. Je en wil dat... eigenlijk zeggen dat Nederland ja. aan het doorgroeien is. Het ja, is echt aan het na, doorgroeien, ja. Ook na ja. het WK. Ja, ja. ja. Nou, ik denk zeker dat ze een kans hebben op het Europees kampioenschap. Ja. Precies wat hij zegt. Spanje heeft al een aantal wedstrijden verloren. En ik denk nog één puntje, mm. en dan kijk ik naar Jaap. Nigel de Jong is weer terug. En Van der Vaart voldoet erg goed op die plaats. Wat gaat er nu gebeuren eigenlijk? En krijg je daar ook nog scheve gezicht erbij? Ja, ja, en hetzelfde kan je natuurlijk afvragen over de spitspositie. Huntelaar maakt tien doelpunten in zes wedstrijden. Oké, okay, het zijn allemaal geen WK-wedstrijden... maar het zijn wel EK-kwalificatiewedstrijden en oefenwedstrijden. En Van Persie was tijdens het WK toch nou niet helemaal... dat we er met z'n allen tevreden over waren. Wat moet, u, wat moet je dan doen als bondscoach, als Van Persie weer fit is? Je ziet het met, het, met die hele discussie rond, uh, rond die twee verdedigende middenvelders... en Jong en Mark van Bommel... dat de natuur soms zijn werk doet in de topsport. Hè? Dus... Ik, zal er nog niet, ik wil er nog niet te veel op vooruit lopen. Want waarschijnlijk uh, ik sluit niet uit dat het probleem zich straks vanzelf oplost. Ja. Theo, wie zou je opstellen als voetballiefhebber? Huntelaar in de spits of van Persie? Of misschien nog iemand anders. Keuze genoeg natuurlijk. Van Nistelrooy. Ja, ik, uh, ja Van Nistelrooy die, uh, zit op moment ook even in de, in de polemiek. Uh, wat betreft uh, de transfers enzovoort. Maar ja, ik, ik, Van Nistelrooy is toch altijd een, een vaste waarde geweest. en uh, Altijd gescoord. En uh, die zou ik er zeker niet, uh, niet uitvlakken, maar. Ik wil namen horen dan. Jaap, wie zou je opstellen in de spits... als ze allemaal fit zijn? Uh, ja, ik zou toch voor Van Persie gaan. Eerlijk als, je, als je dan Van Persie voor de spitspositie hebt. Ja, want Van Persie ja. is op meerdere posities inzetbaar. Maar dat, kijk, Van Persie heeft in principe gewoon de meeste kwaliteit. Alleen ja, ik vind mijn de spitspositie wel zo. Dat is typisch een keuze als je in een situatie zit zoals je die nu schetst. Dat als coach bepaal je dat in die drie dagen voorbereiden. Dan kijk je naar de training, je kijkt hoe iemand in de groep uh, zich gedraagt. En, en soms op basis van puur dat, dat observeren, maak je dan je keuze. Ja. Ton, Huntelaar, nou, misschien, heeft van het met Persie. Het, misschien heeft het met de tegenstander ook te maken. Van ja. Persie kan op laten we zeggen, meerdere plaatsen. Dat kan, uh, Huntelaar niet bijvoorbeeld, He, die kan alleen maar in die spits. En als Van Persie dus op een andere plaats gaat spelen, kreeg je... Nog meer problemen, wat ik net al noemde, met uh, Nigel de Jong en Van der Vaart. Ja, want ik, ik vind Robben aan de zijkant heel erg goed. En Elia heeft zich ook even bewezen in die wedstrijd natuurlijk. Als je met twee echte vleugelspitsen speelt... Nou, dan krijg je echt problemen met uh, de zogenaamde grote vierden. Ja, maar dat is ook een soort luxe probleem, toch? Ja. Moet je alleen maar blij mee zijn. Ik heb vanmiddag de bank van Manchester United weer gezien. Dat is uh, inherent aan een top-elftal. Ja. Dat de... je een hele sterke bank hebt. Uh, die eigenlijk Vandaag ook weer de hele discussie in Engeland. Waarom, waarom staat Berbertov niet in de basis? Ja, maar en... wacht even. Ik herinner me wel dat uh, Van de Vaart gewisseld werd. En zijn vingertje omhoog stak. En weet ik veel wat allemaal. He, dat was al een teken. Dat zie je dus niet bij Manchester United ontstaan. Nee, maar dat, dat had ook te maken... Dat Nederlands zelfs toen in een fase zat. waarin de bronscoach vrij stark vasthield aan zijn uh, aan aan tactiek. En dat er eigenlijk het gevoel werd gegeven, ook naar het publiek toe. en dus ook naar de spelers. van: uh, ik wil even niet wijken. En, en, en in zo'n wedstrijd zoals bij uh, Jij bedoelde. was natuurlijk met Van der Vaart speelde een uitstekende wedstrijd. en die zat op een andere wissel te wachten. Alleen toen koos de coach voor een. Uh, voor een, uh, om vast te houden aan de tactiek en wisselde hem toen en ja ik moet eerlijk zeggen misschien heeft het ook een beetje is dat een signaal naar de bondscoach geweest van wacht even ik ben nu misschien uh, sta, ik sta nu op het randje ik moet nu gewoon even toch kijken of ik het uh, op een andere manier ga doen maar ik denk en dat het dat je... was natuurlijk niet de ja. eerste het was met van persie ja. was het gebeurd ja, en het was met van der vaart gebeurd en ik geloof ik een keer eerder al gezegd ja. heb dat in elk, elke selectie zijn er twee of drie spelers die, uh, die zeg maar op het niveau van een van een coach kunnen meedenken. En van Persie en, en Van de Vaart zijn precies twee spelers... die ook niet alleen vanuit de eigen tactiek... maar ook vanuit het groepsgeheel kunnen denken. En dan, ik denk als er dan twee man een signaal afgeven... dat je als coach toch gaat denken, wacht even... misschien moet ik dan toch een beetje in de, in de spiegel gaan kijken. En is het niet nou, het knapper dan juist van de bondscoach... dat bij dat soort strubbelingen dat je dan wel... Ja, hij lost het goed op, ja. Lijkt, ja. lijkt me. is toch allemaal. nog nooit echt iets aan de hand geweest? Ja. Ja, nee, heel gemakkelijk. En dat blijkt ook uit de resultaten elke ja. keer natuurlijk. Nee, je ziet het toch op een gegeven moment op het veld uitkomen. Maar over dat signaal nog even gesproken, dat is misschien zo. Mm. He, maar dat kan ook in de kleedkamer. Dat mm. kan ook in een gesprek met de coach. Waarom moet je dat op het veld ja, doen? Dat, dat was ook niet goed. Huh? Ja. Tot slot nog even van dit eerste deel, want dan zijn we weer bijna aan het uh, radiojournaal toe. De debutanten van het Nederlands Elftal, ineens waren ze er, Kevin Strootman en Luc de Jong. Eigenlijk helemaal niet des van Marwijks om die en te selecteren en te laten spelen. Wat vonden jullie van ze? Ja, het, uh, het zijn prima voetballers en ik denk, ja, ze hebben er even aan geroken. Ze hebben een, ze hebben, uh, een paar dagen kunnen zien hoe het, aan, het uh, aan de top werkt. Ja, ik vind ook als, uh, als bondscoach heb je ook de morele plicht om aan de toekomst te denken. Dus ja, hij heeft uh, wat dat betreft een voorschot genomen op, uh, op de, de generatie... achter het huidige Nederlandse elftal zit. Ja, dit is wel de generatie die achter het huidige Nederlandse elftal zit. Ja, je krijgt bijna het idee dat het de generatie daar weer onder is, hè? Ja, ja precies. Zo'n spelers die, die net bij Utrecht zijn begonnen, Tom... Ja, nou, maar ik, ik ben het volkomen eens. Ze zijn 20, 21 jaar. Dus, en hij, jij zegt net morele plicht. Over in 2012 houdt zijn baan op. Mm. Maar hij denkt verder. Hè? Dus ik uh, heb heel veel waardering voor Van Marwijk. En hij kon ook makkelijk die spelers opstellen... A, omdat de oefenwedstrijd is. En B, omdat de vier belangrijke spelers niet aanwezig waren. Natuurlijk. Ja. Goed Tot zover Oranje. Straks dan zijn wij terug na vijf of na kwart over vijf... om precies te zijn, na het Radio 1-journaal. Dan gaat het onder meer over Johan Cruijff... die terug is bij Ajax. En nu echt, zeggen ze. En natuurlijk ook de zaken rondom wielrenner Rico... die gisteren werd ontslagen bij zijn ploeg Vakansolij, of beter gezegd op non-actief werd gesteld. Graag tot straks.